De een donderdag op radio 501. Nee, nee, nee. Nu op radio 501. Oh, daar is weer, Donderslag in de van Disco. Nou, nou is dat nog alleen, je Ja! is radio Donderslag! Donderslag op donderdag. Bij heldere hemel. Hier van Diesveld, Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je zeven voor zitten. Nou, nou. Had u weer van die leuke grappen maken? Ja. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Dit is DonderSlag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 21 juli 2011 en dit is de 66e aflevering van DonderSlag. Bonjour, bienvenue. Hartelijk welkom iedereen en natuurlijk ook de luisteraars op hun vakantiebestemming hartelijk welkom. Dit is de 66e aflevering van DonderSlag. En natuurlijk ook leuk als je luistert terwijl je nu de Route 66 volgt in Amerika van Chicago naar Santa Barbara. We vieren hier in Studio 11 de zomer en dat doen we met zomerse muziek. En misschien heeft er op Likaar ook weer een zomerse platenkeuze. Hij had het beloofd, dus ik neem aan dat dat weer voor elkaar komt. Hij komt straks aan de telefoon. Theo Friet doet om half drie een nieuwe bla-bla-blog. En ik ben er tot vier uur vanuit Studio 11. En ik had het over de luisteraars die de Route 66 volgen. Nou, dat lijkt me een leuke opener om mee te beginnen. De Rolling Stones Route 66. Stones. en natuurlijk ook met Janoek van het nieuwste album Better Off Alone. Zomer van 2011 op Radio 5 en alleen hier in Donderslag. Uh, wisten jullie trouwens dat de schrijver Jan Kramer... dat hij niet van strandvakanties houdt? Hij haat het zelfs. En een van zijn uitspraken is... wat moet je op het strand in saint -Tropez? Ik ga toch ook niet op het, het Rokin, op het trottoir liggen... naast naakte mensen die ik helemaal niet ken.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 Notre histoire werkt le scénario, même si l'on s'écarte dans l'intro. Jij a tout ce qu'il me faut, tout ce qu'il te faut. Elle me dit: le pire et le meilleur, le bleu et le gris, mes poches viennent à Merk qu'il te faut, het si Ik weet het niet. Ik weet l'on niet. Ik weet het niet. à tout ce qu'il te weet het tout ce qu'il te niet. Peu importe Si l'on n'a pas het dont Ik rêve het niet. Ik Passer, yeah. d'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse Et demain ne fait que commencer, même yeah. si notre histoire Ik erbij in dit keer ook weer Ben Lonkel El Medi. We zijn er weer een uh, tien minuutjes, kwartiertje onderweg uh, op 21 juli 2011. We zijn nog steeds erg lekker aan het zomer hier bij uh, Radio 501 in Donderslag in Studio 11. En dan leggen we weer even contact met Rob Ricard en volgens mij hoor ik hem al op de achtergrond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik belde even voor een fameleuze platenkeuze, voor een tipje. Een tipje, hè? Ja, een tipje. Je hebt uh, weer wat zomers vandaag? Ik heb uh, weer wat zomers, want het is uh, zomer. Ja. En we zijn weer twee jaar opgeschoven. Weer twee jaar opgeschoven. Dus we komen nu in uh, 1969. Want ja. vorige, vorige week hadden we 67. We doen twee jaar per week, tenminste vanavond nog. Uh, en het komt uit Amerika dit keer. komt uit Amerika? En dan hebben we het over een band? Ja. Of over een zanger? Of? Nou, de band komt uit Amerika. Ja. En uh, daar komt het, uh, het liedje ook vandaan. Ja, dat lijkt mij uh, logisch hè. Ja, ja. ja, en het uh, heeft met de zomer te maken. Het heeft met de zomer te maken? Ja, het gaat over uh, een warme zomerdag. Is het een uh, zomerhit geweest hier in Nederland? Of? Nou, nee. nee. Ik kan me niet herinneren. Dat kan je niet herinneren? Nee, niet dit nummer. Wel een ander nummer van dezelfde LP. En het is uh, hier in Nederland wel een heel, heel bekend nummer. Misschien geen hit geweest, maar wel bekend. Nou, ik, of, of, ik wat, weet niet of het zo bekend is. Wordt hoor. het uh, straks uh, in de tweede uur een uh, verrassing om half bier? Ik denk dat het een verrassing wordt. Oké, okay. nou dan wachten we die verrassing even af. Ja. Dan gaan we nu even een plaatje draaien van de Gypsy Kings. Die ken je waarschijnlijk wel. Ja, die komen uit het buitenland. Ja, oh, ja. en dat nummer heet Bambeleo. Leuke stad, leuke muziek. Oké, okay, tot ja. straks. Hoi. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo de la tabana, porque muy despreciado, por eso no te perdón de llorar, ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensa, amor del de pasado, ven me donde yo tu eres mi vida la fortuna ventestín he advertido te desaparado lo mismo ya caller lo mismo soy yo no te encuentro lavando en el no te encuentro de verdad Los noe, noe, de nada, los mismos ya que ayer. Op een vrijdag. Dennis Baby Sun Dead Hoots and Wang You know I just couldn't sleep a wink last night. Too worried what the others might think. If I arrived at the joint with an axe sporting points, and painted by the urethane pink, looking like a Picasso or Dolly. That been a few rounds with Mohammed Ali, flashing LED electric tuning keys endorsed by some six-string Spengali. I knew I had to have some deadwood. Deadwood magnet switches soldering wire. Something straight off of Leo's workbench. Both Lover McCarty and Lennon McCartney inspired. on ebay i headed for the guitar store i spotted a foolish fixation for a fullerton fender fashioned in 54 now the guy behind the counter was distant he just kind of stood there looking bored thinking a mere mortal like this he ain't on my client list i got stuff this clown could never afford cause i'm dealing in deadwood deadwood magnet switches soldering wire. The kind Eldon played with the playboys Long before Jimmy ever set it a fire dit dus opstaat, komt uit op 5 september na de zomervakantie dus. En dan snel naar de platelaar om daar even lekker die platen aan te schaffen. Dit is een oudje van de Who en het heet Pinball Wizard. En we sinds Sure plays a mean pinball He stands like a statue Becomes part of the machine Feeling all the bumpers Always playing clean Plays by intuition The digit counters ball That deaf thumbs by a kid Sure plays a mean pinball A ball wizard, it has to be a twist. A pinball wizard's got such a sub. Ball. That death of a blind kid Sure plays a meme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 Over sex on the beach. We're uncrucial people. Original killer a talking from the microphone. Yes, me come like Al Capone. When me saying a drink of me, bikini on the left, the kiwi on the right, come and give me love and all through the night, do the wild thing, ding-a-ling-a-ling, -a -ling. girl I wanna hear you sing, they yell them, they yell them, they yell them, whoa. them, whoa, I like to have fun now, they y'all, them, they yell them, they yell them, hey, girl I wanna hear you sing, I wanna have sex, I wanna be like to have fun now They got them, they got them, they got them Aye hey, Them are humping, shake them bumper today All of the girls over the sexy body Hold up on no hand in the air, make me see Don't pack a coat and wiggle your belly They love for In this a party I wanna sex Nabaablog.nl, 21 juli 2011. In Barcelona. Ik ben in Barcelona. En als je in Barcelona bent, dan moet je natuurlijk altijd even het stadion bezoeken en de Sagrada Familia. Toen ik een jaar of zeven geleden hier was, deed ik dat ook. En nu dus weer. Camp Nou is veranderd. De rondleiding is nu een experience geworden. Een experience van het merk Barcelona. Dat daarmee dus eigenlijk gelijk staat aan Heineken. En wat niet is veranderd, dat is het indrukwekkende stadion. Wat een prachtige voetbaltempel. Dus De schadefamilie is ook veranderd. Er is me ooit verteld dat deze kathedraal nooit voltooid zou worden. Maar dat lijkt er nu echt niet meer op. In 2030 leverde de bouwen bouwer vast beren trots de sleutel op aan het stadsbestuur. En die trots is terecht, want wat wordt ze een schoonheid. Zeven jaar geleden was de binnenkant nog een grote bouwplaats. We liepen langs de rand door de kerk en zagen achter hoge hekken bouwvakkers slijpen, hameren, boren en zagen. Water en stof vlogen in het rond en het dak was nog niet dicht. Natuurlijk, er moet nog veel gebeuren. Een enorme toren moet de kathedraal het definitieve uiterlijk geven. En aan alle kanten komen nog torentjes, versieringen en bogen. Maar binnen lijkt het al af. Heel erg af vergeleken met toen. Dit was Theo Veriet. Meer informatie. Blablablog.nl. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. En nu willen we like naar Barcelona. Een sweet old town. I must say... Yeah, with a bunch of brand fire, new strings in our hands But we all knew and we all know The crew knew Oh, that the captain's gin bottle rarely left his hands Your yeah, message broken on the faulty wireless It was a storm force warning number Galenine Oh, so the crew brought out their hymn books and stood around us And so we sang our hearts out oh, were many of us here when we started about uh, the numbers they have dwindled one by one yeah, some have left and some been carried from here uh, but I guess I'm here until this journey Said goodbye to Barcelona. Yeah, with the flotsam and jets, I'm and floating way behind. The seagulls wheeled and fish, they all followed, jumping. And I could almost hear the singing of those sirens. About uh, the numbers they have dwindled one by one Yes, yeah, some have left and some have been carried from here uh, But I guess I'm here until this church. Yeah, with a hug and kiss And misty in the eye And now I'm here back home With my kin and kinship I say a prayer for Dit is uit IJsland, Emiliana Torini. Beatles, ook zij hebben op hun eigen wijze bluesmuziek gespeeld. Van het witte album hoorde je namelijk hier net zo pas 'Here yeah, Blues' in donderslag zomereditie. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. En dit is Tim Knol uit Hoorn en het nummer is van zijn laatste CD en het heet 'Garde over hun vakantie vertellen. Ik heb een paar berichten binnengekregen. Uh, deze komt van René. We waren onderweg met een klein tentje, maar die hebben we niet meer. We moesten koken en omdat er veel wind was, hebben we het gaspitje achter de zijluifel gezet. Helaas viel het pitje om en heeft de hele tent in de fik gezet. Nu overnachten we in een aubergine en morgen gaan we maar een nieuw tentje kopen. Dat heet dus avontuur. Uh, nog eentje van Marion. Vanmorgen was ik in de douche op de camping mijn bikinilijnen aan het bijwerken. Opeens zie ik een goosnetje met zijn iPhone over de deur een filmpje maken. Ik ben zo kwaad geworden, ik heb hem te grazen genomen en zijn iPhone in de wc-pot gegooid. Zo, nou dat is zonde van die iPhone, zal hij wel kwaad om geweest zijn. Straks meer in het volgende uur. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Een van de mooiste nummers die je in de zomer kunt horen, is van Bluff. Het is nog van een tijdje geleden, maar het blijft een ontzettend mooi nummer. En je hoort het al aan de melodie. Dit is Liefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees.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 En uit Moskou komt een brief: met de prachtigste verhaal. God, wat is ze lief? Gisteren uit Lissabon, ik mis je een Vandaag uit Praag, kattenbel, want er is zoveel te doen.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 huis weer heeft gevonden, dan stort ze m'n hart vol, met alle het uit Londen. Ik lach weer als de zomer begint. Dit is Radio 5. Dit is Radio 5. En dit is van het nieuwste album, uitgekomen dit jaar, van Wilbert de En het nummer heet All Day Wanted To Say. Oh, I don't know what makes a de Er plaats voor je hoofd Is It Strange van de groep I Go Rhythm. En iedere vrijdagavond om 10 uur wordt er een nieuwe plaats voor je hoofd bekendgemaakt... in de Arwin en Johnny Show op Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Donder op Radio 501. Donderslag. Donderslag. Niet weglopen nu, even lekker blijven zitten. Ik beloof je, ik ben zo bij je terug.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 Eindig een mooie vakantie niet in het ziekenhuis. Wilt u weten voor welke vakantielanden vaccinatie nodig is en waar u die prik moet halen? Kijk dan op www.vacnet.nl. Dat is vacned.nl. De site van Vaccinatiecentrum Nederland. Kanker verziekt onze taal. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker als geld wordt voorbij. Jij de zo, Jij de zo, Jij de zo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 Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, redactiemedewerkers en ICT-specialisten. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio.radio501.nl En wie weet word jij onze nieuwe collega. Wat doe jij bij brand? Oh, nooit over nagedacht? Hm, jammer. Zonder een goed vluchtplan kom je bij brand tijd tekort. Tijd die je nu wel hebt. Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. Doe de brandveiligheidstest op watdoejijbijbrand.nl. Dit is de daverende een donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Een hey, hemel! Donnerslag. Donnerslag. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld, op Radio 501. On n'a pas pris la peine De rassembler un peu avant que le temps prenne Nos envies et nos vœux, les images les queren Du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans ce coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur et foncés, on aurait pu choisir.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 Le long de de route, essaie scheve la vie, glisser sans retenir. En les mots ne sont que les mots, pas les plus ze On y zin, nos sens propres qui changent Weet qu je wat C'est con, Wat we con Wat we kunnen? Wat we kunnen? Wat we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 Het eerste uur van de onderslag zit er weer op en we hebben nog een klein uur te gaan naar Buur. We doen dit met onder andere de donderdisk, vakantie e-mails, de platenkeuze van Rob Ricard en een zomersrecept. En we besluiten dit uur met weer een stad die je zou kunnen bezoeken in deze zomervakantietijd. Ik opende dit uur met de donderslag Zomerit en die is van de zangeres Zas en heet Le Long de la Route. En uh, straks de donderdisk, maar eerst de Eagles met New Kids in Town. There's talk on the street, it sounds so familiar. Expectations Everybody's watching you you oh. is donderdisk, top in de nacht, Elphabet Street van Prins. De donderdisk. Luister naar de radio 501 Daven de Donderdag. Dit is het programma Donderslag, de zomereditie. We hebben het over de zomer. We draaien zomerse muziek. Uh, je hoort uh, Prins met uh, Elfabet Street. Dat is de is van vandaag. En die kan je horen tot 12 uur vannacht. Ik ben er tot bieruur. Ik ben er altijd van. geen tot bier, zoals ik zeg. En uh, ja, we blijven natuurlijk lekker bij de zomer van 2011. En in dat... Uh... Ja, dit was uh, Elfabet Street. Ja, en als we het over de zomer van 2011 hebben, dan hebben we het over lekkere muziek die erbij past. En dat is deze ook, uh, u kent hem waarschijnlijk wel, het nummer heet uh, Jesus is just alright. Maar dit is de uitvoering van Robert Randolph de Family Band met Erik Klepter op solo-gitaar. Radio 501. Dit is radio 501. 501. Ook in dit uur heb ik weer een zomer-e-mail. De eerste is van Annelies. We zijn na een aantal jaren weer terug in Frankrijk. Vandaag voor het eerst weer croissants gegeten bij het ontbijt. Daarbij krijg je wat jam en een grote bak slappe koffie. De Fransen soppen al hun eten in hun grote bak slap koffie. En deze e-mail is van Peter en Janny. Uh, ze zitten in Amerika. We maken een rondreis uh, met de camper. Vanmorgen hebben we op de camping Amerikaanse pancakes gegeten. Die werden daar door de campinghouder gebakken. Het zijn kleine pannenkoeken die veel dikker zijn dan de Nederlandse. Ze doen er wat uitgebakken bacon bij en je kunt er stroop overheen doen. Ja, nou, vorig jaar uh, heb ik dat ook van die, uh, ja, heb ik dat ook meegemaakt. Heb ik ook van die pancakes gegeten in Amerika. Die smaken best goed. En als je in Amerika bent, moet je dat beslist eens proberen. Dat was het voor vandaag. Heb je zelf iets te melden over je vakantie? Stuur het dan naar studio.radio501.nl Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Ja, en... Dan de zomereditie van Bondeslag. En Dat kan natuurlijk niet zonder China. Want wie het vandaan. Twijfels. Ik ben goed in het goed om schrijven voor briefen. Ontwijs om telefoon kijkt ze niet zo koud. Ik had er nog tijd, moet snor snel in het de the De hemelsblauwt, wat is er? Ik vraag me, waarom ben ik niet zo veel langer hier? Heb je dat wel eens gedaan, een busvakantie? Nee, is ook niks. Nee, is ook niks. <lacht> ik heb het twee keer gedaan, maar de eerste keer ben ik gewoon opgelicht. Toen heb ik een vierdaagse busreis naar Frankrijk geboekt voor 100 piek. Ja, maar reed, twee dagen heen, twee dagen terug, zo dus ken ik het ook. <lacht> en ik denk, nou, dat doe ik een keer, hè. En toen heb ik een busrit geboekt naar de Costa del Sol. In Spanje is dat de Costa del Sol. Maar weet je wat het is met zijn bus? Weet je wie er met zijn bussenvakantie gaan? Dat zijn allemaal van die derde rangs Nederlanders, zijn dat. Allemaal van die andere Hazes en die Bonnie Claire types Van die, van die Frans Barber en Marianne Weber-types. Die gaan met de bus op vakantie, hè? Ja, en die luisteren zijn dom, jongen, die zijn dom. Dan stapt er eentje in met zijn strippenkaart en zegt. Woezel, chauffeur! Ziet oh, er al over. Ik denk, daar hou ik nooit vol, hè? Twee dagen en twee nachten tussen die gelondeerde en getatueerde types. Maar gelukkig kon je 50 piek bijbetalen. En dan zat je in de premier-klas. En uh, dat heb ik ook gedaan, hoef je ook niet te doen, is ook niks, is ook niks, want dan zit je dus iets dichter bij de video, uh, die Tony niet doet en je krijgt een emmertje onder je stoel om in te pissen, je eigen emmertje. Ja, want aan boord van zo'n bus zit wel een play, maar ze zakken hem maar door over die sneeuw en die play zit vol, dus je hebt je eigen emmertje. En ik kon dan mijn stoel in een uh, slaapstand zetten achterover zo, maar dan keek ik in een neus van mijn buurman, dus dat vond ik ook niet echt fris. En dat was het dan voor je vijf van, van piek. Oh ja, en een tissue kreeg je ook, een tissue. Ja, maar die had ik al gegeten in het vliegtuig. Ja. De platenkeuze van Robrica. Het is inmiddels uh, rond om half bier. Ik kan het hier niet helemaal goed zien op mijn klok. Maar het is uh, weer tijd om Robrica weer even aan het telefoon te hebben voor zijn hallo, fabuleuze platenkeuze. Hallo. En dat doen we allemaal hier op 21 juli 2011. En hij heeft weer wat zomers uit Amerika uit 1969. Heb ik het goed? Ja. Mooi. Helemaal goed. Nou, uh, heb ik het goed begrepen in het eerste uur? Uh, dan, ja. Ja, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd wat voor uh, achtergrondinformatie je nog meer hebt, zodat we nog even verder kunnen gissen. Nou, het, ik, het, het, het, het, het, ik. Ja? Ja, als ik het zeg, is het zo duidelijk dat ik het zeg en dan weet je het meteen. Oei. Het is namelijk. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Het, het is een mooie dag en ja? het is een warme zomerdag. 1969. Oh, het is een warme dag en het is een warme zomerdag. Het ja. is een mooie dag en een warme zomerdag. Ja. En dan, uh, oh wacht even, dat moet ik vertalen in het Engels zeker. Het is een mooie dag, daarvoor dan, wordt dan uh, a beautiful day. Ja. En nou, de naam van de groep nog? Um, of is een beautiful day <laughs> de naam van de groep? Ik heb dit te pakken. Het is de naam van de groep, it's a beautiful day. Ja, ja, het begint ineens iets te dagen. Maar uh, het nummer schiet me nog niet naar binnen. Hot Summer Day. Oh, Hot Summer Day. Ja, en dat komt van de LP It's a Beautiful Day. Maar ze zijn bekend geworden met White Bird. Dat staat ook op die LP. White Bird, Die was wel ja. bekend, maar deze is volgens mij niet zo bekend. Ja, dat nummer White Bird, dat ken ik wel, ja. Ja. Maar dit nummer is me niet helemaal bekend. Ik, nee. heb, die, ik heb trouwens... Dat is leuk, dan ik... wordt het een verrassing. Ik heb trouwens die, die, uh, die plaat uh, van a Beautiful Day... heb ik helemaal niet in mijn... Uh, kast uh, staan hier trouwens. Ik wel. Dat, dat nummer Whitebird wel, maar de, de rest eigenlijk niet. Oh, ik heb hem wel hoor. Dus dat. Uh, ja, ik zie hier wat binnenkomen ook. Ja. Uh, dat zal hem wel weer zijn. Uh, ja, je hebt al een beetje verraden wat het is. Uh, dan nee, ik lijkt heb mij hem het, gered. het. Ja, <laughs> dan lijkt mij gewoon uh, het beste dat je hem gewoon even gezellig uh, op deze zomerdag uh, aankondigt. En dan ga ik hem starten. Doe maar draaien dan, hè? Uh, ja, nou. Ja. Ja. Nou, op deze zomerse dag, It's a Beautiful Day van de LP, It's a Beautiful Day uit 1969. En we gaan luisteren naar Hot Summer Day. Oké, okay, bedankt, tot de volgende week. Hoi. Summer day, please carry me along. Hot summer day, carry me along to its end, where I begin. Long summer dreams sliding round my mind. Those long summer dreams. Summer day, carry me along to its end. that river and stop the love that's dying because I know that somewhere deep inside my soul you're still alive waiting to awaken and shake that river's blood, love. I said I didn't know, and they told me that the moon turned blue, I said I didn't show, and they told me that I looked a fool, and I said I'd let that go, but when they told me that I oh, natuurlijk weer vandaag de vraag... wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <lacht> Donderslag! Vandaag hebben we... Zweedse hamburgers. En dat is een hoofdgerecht... voor vier personen. Je vraagt je misschien af... Zweedse hamburgers? Jazeker. zeker. De Zweden zijn dol op barbecuen. De Zweedse zomers hebben daar... ook prachtige lange avonden voor. En wat is er na de Zweedse... donkere winter plezieriger dan een behagelijk vuur waarop allerlei lekkers wordt gegrild. De volgende ingrediënten hebben we daarvoor nodig. 100 gram oud bruinbrood of witbrood zonder korstjes. 600 gram gehakt half om half. 2 eetlepels gebakken spekblokjes krokant. En die zijn verkrijgbaar in kleine zakjes van 30 gram. 1 kleine ui en die moet heel fijn worden gehakt. 1 eetlepel nood ook twee eetlepels gedroogde salie, en dat moet worden verkruimeld. Ook hebben we nodig 1 ei. En natuurlijk chilipeper, en dat is onder andere verkrijgbaar in een molentje. De materialen die we hierbij nodig hebben, zijn natuurlijk de barbecue of een griltopper. En een grilltopper, net wat je wil. We moeten dit eerst voorbereiden, en dat doen we als volgt. Eerst een brood verkruimelen, dat in een kom doen. Overgieten met kokend water en 10 minuten weken. Daarna het water uit het broodkruim knijpen, net als een spons. Doe in een ruime kom het uitgeknepen brood, het gehakt, de spekjes, de fijngehakte ui, de doopbuskaat, de salie, het ei en voeg naar smaak chilipeper en zout toe. Dit moet dan nog door elkaar worden gekneed. Het gehakt mengsel in acht gelijke stukken verdelen en elk stuk tot ovale burger vormen. Dit tot gebruik afgedekt en koelkast bewaren. Hoe gaan we dit bereiden? De hamburgers op een goed ingevet rooster of een goed ingevette grilltoppen leggen en aan elke kant circa 8 minuten grillen. Dit smaakt lekker met mosterd, ketchup en gegrilde krielaardappels. Je kunt er eventuele salade of lekkere groenten bij serveren. Je kunt dit recept nalezen op mijn weblog rvd web lognl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 Of ze en zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Die bedoelen dat touwt dus ook al in de complete maaltijd zitten. Dit is radio 500? Is radio 501. Door asfalt en de dichte bebouwing kan het in de stad wel 8 graden warmer worden dan in de weilanden erbuiten. Is het dan wel verstandig om in je zomervakantie een stad te bezoeken? Misschien is het beter om een stad in het voorjaar of najaar te bezoeken. Een stad als Barcelona kan in de zomer ook warm zijn. Maar het Park Güell ligt hoger in de stad met uitzicht op zee en is koeler dan in de straten van Barcelona. Je begrijpt het al, vandaag hebben we het over Barcelona. Theo Fried had het in zijn BlaBla blog al over Barcelona en nu is het tijd voor een paar geografische gegevens. Barcelona is de op één na grootste stad van Spanje. Het is de hoofdstad van de autonome regio Catalonië en van de provincie Barcelona. Het is een van de belangrijkste culturele centra van Europa. De stad heeft ruim 1,6 miljoen inwoners en een oppervlakte van 102 vierkante kilometer. In de metropool Barcelona, en dat is de stad met al haar voorsteden, wonen ruim 4,8 miljoen mensen. De stad Barcelona wordt door de inwoners Barna genoemd. En dan moet je niet verwarren met Barça, want daarmee wordt FC Barcelona bedoeld. Barcelona ligt aan de Middellandse Zee op een afstand van 160 kilometer van de Pyreneeën. Barcelona organiseerde diverse grote evenementen, waaronder twee wereldtentoonstellingen in 1988 en 1929 en de Olympische Spelen van 1992. En naar aanleiding van deze Olympische Spelen nam Freddie Mercury en opera-sopraan Montserrat Caballé het nummer Barcelona op. Toen Barcelona werd uitgekozen als stad voor de Olympische Spelen van 1992, werd Freddie Mercury gevraagd een nummer te schrijven voor de Spelen. Door de dood van Freddie Mercury in 1991 is het nummer Barcelona uiteindelijk niet gebruikt door de organisatie van de Spelen. Wel heeft Monsterat Kabale het nummer gezongen tijdens de opening, met de stem van Freddie Mercury op een bandje. Barcelona, Barcelona. Op Donderdag, hemel! Hey, Donderderslag! Yeah. Hey. Oh. bedankt! Rollie, bedankt. Yeah. Hey. Opgelucht! Hey. Opgelucht! Ja! Yeah. De klok klopt op de studio deur. Het is bijna vier uur hier in Studio 11. En dat betekent dat deze donderslag weer geschiedenis is... en dat we zo gaan overschakelen naar Studio de Koeport. Mocht je mij willen e-mailen, dat kan. Mijn e-mailadres is 501rvd.gmail.com En ik ben ook de hele week te bereiken via Hives, Twitter en Facebook... onder de naam rvd501. Verdere informatie kun je vinden op www.radioveitenlijn.nl en op mijn weblog rvd501.web-log.nl Vorige week deed ik er ook melding van en vandaag ook maar weer. Deze zomer besteed ik namelijk aandacht aan de vakantie en de zomer, daarbij heb ik jullie steun ook weer nodig. Ik stuur je vakantie of zomerverhalen of anekdoten naar mij toe en ook wil ik graag weten wat jouw favoriete vakantiehit of vakantieplaat of zomerhit is. E-mail naar 501rvd.gmail.com Heb je e-mail voor Radio 5 Leen? Stuur het dan naar studio.radio5leen.nl En dan tijd voor de wekelijkse dankpraat. Het Radio 5 Leen team bedankt. Uh, Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. Ook mijn redactieteam bedankt. En oh ja, voor dat uh, ik het vergeet. Er werd per e-mail gevraagd naar uh, de namen van de leden van mijn redactieteam. Nou, dat kan ik wel even noemen. Dat zijn... Anna Arexia, Hein Mageraat, Jan Clodizak en Fred Zerevelk. Oké, okay, dan ga ik nog even verder met praten. Jullie ook allemaal bedankt voor de e-mail en voor het luisteren. En ik vond het weer een toffe middag. Volgende week ben ik weer met een nieuwe zomerse donderslag. Dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. En voor de luisteraars die de Route 66 volgen. Bonderoet, have a nice vacation. En dan de wekelijkse weekspreek. Een decolleté is als de zon. Je mag er naar kijken, maar je moet er niet in staren. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey, Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Onderdag op donderdag. Helder, ja, hemel. Wat was het overweldigend, nee. hè? Ja, okay. ja, hartstikke leuk. Ja, gewoon. No en ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Okay. Leuk, hè? Ja. Bijzonder. We maken again keer z'n zijde. We hebben een z'n Hey. z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n